de verdachte zou vrijdag al zijn gearresteerd door een elite-eenheid van de politie. Dat gebeurde op basis van informatie afkomstig van een man die in Duitsland gevangen zit. Schrijver Abdelkader Benali is uit de jury van de Inkspotprijs gezet. Aanleiding is een kritiek op een tekening van cartoonist Ruben Oppenheimer. De Inkspotprijs wordt jaarlijks uitgereikt voor de beste politieke spotprint. De organiserende stichting vindt dat Benali niet meer geloofwaardig kan optreden als objectief en neutraal jurylid. Rusland en Turkije willen de onderlinge betrekkingen zo snel mogelijk volledig herstellen. De presidenten Poetin en Erdogan spraken vanmiddag voor het eerst in maanden weer officieel met elkaar. Vorig jaar ontstond er nog veel spanning toen Turkije een Russisch gevechtsvliegtuig neerschoot bij de grens met Syrië.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 Het weer, opklaringen en vannacht koelt het af naar ongeveer 11 graden. In de loop van de nacht en morgenochtend veel buien met kans op onweer. Tot morgen 16 tot 18 graden. Dit was het NOS. -GFM. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad staat nog één file op de A1 richting Amsterdam... tussen Naarden en Muiden, 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Ja.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 En hartelijk welkom bij een nieuwe CFM in de avond live. Mijn naam is Roy van Buurdingen. Vandaag zijn we ietsje verlaten, dus we gaan nog heel veel terug naar de muziek. Maar we zijn zometeen terug in de studio met een live interview van Björn van Utopia. En natuurlijk de welbekende dubbelhit en nog vele andere leuke items hier bij CFM in de avond live. I'm my best to feed her I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 that <laughs>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 U luistert nog steeds naar CFM in de avond live. Mijn naam is Roy van Buringen. Leuk dat u luistert naar een nieuwe aflevering. We gaan er weer een hele gezellige, leuke uitzending van maken. Ja, ietsje later dan normaal. Excuus daarvoor, maar we gaan gewoon lekker door. En uh, hij is er al aangeschoven in de studio. Bjorn van Utopia. Goedenavond Bjorn. Hele hele goedenavond. Leuk dat je tijd hebt vrijgemaakt voor ons in de uitzending. Absoluut, zeker weten. En helemaal naar de studio bent gereden. Want waar kom je vandaan? kom uit Bodegraven. Dus dat is nog een nee, eentje ja. hier vandaan. Nou, inderdaad. Iets van 50, 50 minuten rijden of zo. Nou. Dus, uh, ben 8, uh, je bent er zo, hè? Ik vind het in ieder geval heel erg gezellig dat je hier uh, bent uh, gekomen. Ik ook, zeker weten. Je bent alweer een uh, tijdje terug uh, uit Utopia. Hoe is het uh, in het normale leven weer? Heerlijk. Ja? Echt, ja, nee, super. Het is echt... Uh, ja, het is aan het begin wel eventjes wennen geweest natuurlijk. Maar nu, uh, nee, ja, top. Geniet ik, met uh, volle teugen. Is die omschakeling nou groot? Maar ja, ik denk dat het voor sommige mensen wel, wel pittig is. Ik heb, het, ik heb het ervaren als, ja, gewoon als fijn, weet je wel. Tuurlijk, er veranderen een hoop dingen. En er zijn ineens een hoop mensen die je, die je kennen, een hoop mensen die verwachten, verwachten van alles van je. Maar, nou ja, ik heb het, ik heb het prima, als prima ervaren. Dus, nee, ik heb er geen probleem mee gehad. Je hebt daar veel mogen organiseren. Wat, wat was het leukste daar? Om te organiseren. Poeh. Goeie vraag. Ik neem even een slokje water. Hoor. Het lijkt me of ik een marathon gerend heb. <laughs> maar nee, ja, het is. Uh, ja, wat is het leukste wat ik gedaan heb daar? georganiseerd heb. Ja. Van alles. Ik heb een kickboxschala georganiseerd. Een festival. Uh, dat was een van de dingen die ik uh, wilde doen toen ik binnenkwam. Dus ja, dat is dan wel uh, bijzonder uh, als dat lukt. Maar uh, ja, er zijn wel. Uh, er zijn heel veel dingen die ik daar gedaan heb. Ik heb denk ik maandelijks twee, drie, vier feesten georganiseerd. Dus dat is best wel een hoop. Ja. Maar nou ja, dus dat wat ik net noemde, dat zijn wel dingen die je dan bijblijven. Ja, zeker. En de oude bewoners, dat is een vraag die op Facebook terecht kwam. Uh, wat, uh, met wie heb jij nog contact op dit moment? Um, ja, met Wim. Wim spreek ik, de timmerman. Dat was echt wel een maatje van me daar. Dus die, uh, ja, hij woont ver weg. Maar die spreek ik uh, toch wel uh, regelmatig, wekelijks. En sowieso via de app natuurlijk. En uh, soms dan uh, bellen we eens even uh, van... Joh, hoe gaat het nou en wat doe je nou allemaal? Dus dat is wel uh, dat is leuk. En Naomi spreek ik ook al eens. Dus, uh, dus ja, dat is leuk. En, uh, en Gaps natuurlijk. Ja. En dat zijn eigenlijk een beetje de mensen... die ik, het, uh, die ik re regelmatig spreek, zeg maar. Ja, en want um, ja, die, die mensen... die spreek je nu gelukkig uh, nog wel. Wat, uh, zijn er nog wel eens bijeenkomsten... dat jullie allemaal bij elkaar komen? Of is dat niet te doen? Nou ja, allemaal, allemaal niet. Maar het is wel eens uh, dat uh, bijvoorbeeld iemand is jarig of zo, weet je wel. En dan, uh, ja, dan, dan, dan nodigen, nodigen zij een aantal utopianen uit of ex-utopianen. En dan zie je natuurlijk wel een aantal mensen. Dus dat gebeurt wel eens. Maar uh, nee, ja, niet extreem, zeg maar. Het is niet dat we een reunie hebben gehouden of zo. Nee, nee, nee. Nee. Je, je zong heel veel uh, in Utopia en er werden ook wel eens grapjes uh, over gemaakt. <laughs> hoe uh, hoe uh, vind je die grappen? Nou ja, om te lachen. Ik moet er altijd om lachen. joh. Ja. Ik, uh, er zijn altijd uh, mensen die het, uh, die het wel leuk vinden, er zijn mensen die het niet leuk vinden. Dat heb je nou eenmaal. Dus alles, uh, met alles wat je doet. En uh, voor mij, ge mij geeft het alleen maar energie. Ik zeg al, haters heb je nodig om laffers te creëren. Ja. En andersom ook. En uh, ja. Ik, ik vind het helemaal prima. Weet je, mensen mogen een eigen mening hebben en ze hoeven er ook niet van te houden. Ik bedoel, uh, ja. Het is, het, het, muziek is iets, uh, iets moeilijks, hè? want ik bedoel, je houdt van een bepaald nummer of niet. Je krijgt een bepaald gevoel bij of niet. En dat is ook met een stem. En uh, kijk, als het niet vals is, dan, uh, dan, ja, dan is het aan iemand: uh, houdt hij ervan of niet? Of vindt hij dat je kan zingen? Ja of niet? Ja, prima. Weet je, dat, uh, dat heb ik nooit als erg ervaren. Het geeft mij alleen maar veel meer energie als mensen zeggen: Joh, je kan echt niet zingen. Dan denk ik: Nou ja, oké, okay, dat mag. Maar uh, ik heb wel een single. Ja, en over en die ik sleep wel op. Ja, en over die single gesproken, hoe ja. heet die? Nou, niets is onmogelijk. Zullen we hem gewoon even draaien? Ja, dat vind ik, ik hartstikke de, leuk. Hebben de luisteraars nieuw van idee? Kijk. Niets is onmogelijk van Bjorn, en over Bjorn gesproken, hij is hier nog steeds in de studio. Bjorn, hoe is de single ontstaan? Ja, dat is een, dat is een leuk verhaal, echt wel eentje die bij de titel en bij de, bij de tekst past. Ik was natuurlijk aan het zingen in, in Utopia, en nou ja, we hadden het net al even over gehad. Veel mensen die het leuk vonden, maar er waren ook mensen die het niet leuk vonden. En, en zodoende ging ik een feest organiseren, een, een Hollandse avond. En daar nodigde ik een aantal mensen uit. Onder andere Hendry van Velsen. Nou, Die kennen we natuurlijk allemaal wel een beetje. Want die zit toch al redelijk lang in het vak. En die, en die, die, die kwam zingen. En vervolgens ja, was dat eigenlijk gelijk een klik. En zei hij van joh, wij gaan een duetje doen. Ik zei nou, welk nummer dan? Nou ja, zo gezegd, zo gedaan. We hebben dan samen een nummer gezongen. En toen zei hij, als jij eruit komt Bjorn... dan gaan wij samen wat, wat moois doen. Ik, nou ja, dat was natuurlijk voor mij een soort van... oké, okay, we gaan het meemaken hè, als ik er dan uit ben. Het duurde nog even. Nou, en ik was eruit. En hij belde denk ik binnen een week, belde hij mij op. En hij zei, Job, Jorn, wij, wij gaan een keer afspreken... want wij gaan samen een nummer, een nummer maken. Ja, en toen, uh, ja, voor ik het wist... stond ik bij Martin Sterk in de studio... Uh, mijn eerste single op te nemen. Dus dat, was gewoon heel, dat ging bijzonder snel en heel erg... Uh, ja, heel bijzonder dat het dan zo loopt, ja. En hoe wordt de single op dit moment ontvangen? Ja, hartstikke goed. Hij gaat echt heel leuk. En je hebt natuurlijk zelf niet heel veel kijk in het, uh, ja, in het definitieve plaatje, zeg maar. Want het komt vaak wat later. Hè. Maar, um, maar ja, hij, wordt, hij wordt echt uh, superleuke reacties. En uh, mensen die, die hem uh, luisteren, uh, die mensen die hem uh, kopen via iTunes. Uh, luisteren via Spotify, Deezer, noem het maar op. En uh, ja, dat, dat is superleuk om te horen. En nu zelfs is mijn single via mijn website ook uh, even tijdelijk op een. Uh, op een notenmanier manier zeg maar te koop, omdat er heel veel mensen zijn die zeiden van ja, ik wil ook de fysieke single hebben. Dus dat heb ik kunnen realiseren op deze manier. En er komt, een, komt ook een webshop aan waarbij dat dan onder andere mijn single te kopen is en nog andere dingen. Ja, maar in ieder geval uh, ja, is dat wel heel leuk om te horen. Ja, dat het positief ontvangen wordt. Absoluut. Hey, je had het net even over, en we gaan gewoon even een plaatje van hem draaien. Henry van Velsen, namelijk. Ja, Jou hier niet missen, jij alleen hebt heel mijn hart, maar als jij het terug wilt geven, is wat overblijft veel smaakt, ja, we hadden zware tijden, hebben zoveel doorgemaakt. Het was echt niet te vermijden Maar het heeft ons sterk gemaakt Ach, sta eens in mijn schoenen Kijk door mijn ogen en je ziet Dat een wereld zonder jouw liefde Slechts gevuld is met verdriet maar ik kan jou hier niet missen, ik wil geen dag meer zonder jou. Een mens kan zich vergissen, maar dat wil niet zeggen dat ik niet van jou. Want ik kan jou hier niet missen, jij alleen hebt heel mij. Want overblijft veel smaak van Sascha Brouwers. Ja, de stem van dit radiostation, want de vrouwelijke stem die je hier altijd uh, hoort... Uh, ja, dat is uh, Sascha Brouwers. En uh, ja, dat wist u niet waarschijnlijk, maar nu wel. We hebben nog steeds in de studio Bjorn van Utopia. Bjorn, uh, ja, Sascha, heb jij ook mee samengewerkt, hè? Ja. ja, die, ja ik vond mezelf alleen... Ja, nu hoor ik hem. Heel goed. Hey, uh, nee, ja, zeker. Ik, uh, ik heb uh, in Utopia natuurlijk zangles gehad. Want ja, toen ze zeiden van, wil je, ga, ja, je gaat zingen. Toen dacht ik, ja, maar ho, even. Als ik iets doe, dan doe ik iets goed. Ja, dus dan moet ik wel een beetje voorbereid zijn. En toen kwam uh, Sasha. ja. En die heeft inderdaad ook een aantal keer opgetreden. Dus dat is wel, uh, wel leuk. En ik heb nog steeds zangles uh, van uh, Sasha onder andere. Ja. ja, hartstikke leuk. Want uh, ja, Zij geeft veel zangles aan, ook bekende namen. Uh, zo is ook een zanger, zangeres hier uit Zandvoort. Uh, die komt daar regelmatig over de vloer, uh, Ja, Goldie, ja, ja, uh, ja. Die ja. ken je ook. Nou, ja, die ken ik ook, ja. Zo groot is de familie. Ja, precies. Klein, uh, klein wereldje. Ja, klein wereldje. Bjorn, we, uh, ja, we hadden het er net heel veel over buiten de microfoon. Uh, ja, optredens, dus hoe gaat het daarmee? Um, ja, dat, dat, nou ja, in het begin was het natuurlijk, uh, is natuurlijk moeilijk, want mensen kennen je niet. Uh, weet je, dat, dat is natuurlijk gewoon logisch, of kennen je wel, maar niet als zanger. En nu uh, natuurlijk heel veel uh, promotie uh, gemaakt. Er zijn een promotietour geweest rond, uh, nou ja, Echt onwijs veel radiostations. Ik denk dat het er wel veertig waren. Nou ja, nu dan hier vandaag bij ZFM natuurlijk. Ja. Mijn tour is een beetje aan zijn einde nu. Dus dat, dat is ook wel weer een beetje lekker. Want dan kan je weer een beetje ademhalen. Maar je merkt dus wel nu dat het een beetje gaat lopen als een olievlek. Dus je krijgt nu steeds meer, steeds meer optredens. Afgelopen zaterdag de Gay Parade heb ik gestaan. Super gaaf echt. Het was een groot podium in de straat. Vlakbij het Remmanplein. Ja... Echt, ik denk wel duizend man stonden om het podium. Dat was echt geweldig. En, uh, en aanstaande woensdag morgen sta ik op een pleinfeest in, uh, in Balkbrug. In uh, Overijssel, Drent is dat. Dus ja, nu gaan ze wel komen. November een heel groot feest. Uh, oktober een heel groot feest. Dus dat uh, zijn mooie, mooie dingen, ja. Hey, en uh, ja, in ieder geval, als jij optreedt, wat voor nummers? ik neem aan niet dat je alleen je single zingt. Wat nummers, voor nummers zing je nog meer? Nee, dat, dat klopt. Dat zou wel een beetje saai zijn. Dan zou ik ook weer heel snel weg zijn. Ja. Maar uh, nee, ja, ik zou onder andere mijn eigen single natuurlijk. En, um, en ik uh, doe daarbij ook een single, of eigenlijk het nummer wat ik in Utopia uh, geschreven is. Door een aantal Utopianen en mijzelf. Dat nummer doe ik ook live. En misschien dat hij ooit nog wordt uitgebracht, maar daar moeten we naar kijken. En daarnaast doe ik Hou me vast van Volumia. Het is een nacht van Guus Meeuwens. Um, als de morgen is gekomen van Jan Smit. Ja, noem het maar op. Uh, oceaan van Raccoon. Uh, ja, noem het maar op. Van alles. Ja, over die Oceaan gesproken, daar is wel een, een grapje over gemaakt. Hè? Dat je opeens een mailtje kreeg over uh, dat, dat er recht op dat nummer staat en dat je hem niet meer mocht zingen. Ja, dat klopt. Nee, dat was uh, van uh, Mr. Props. Uh, Waves oh, was dat. Oh, dat ja, ja, ja, ja, ja. ja, dat klopt. Ja, ja, want het zou niet uh, op de goede manier gezongen worden. En het was een grapje van Rob inderdaad. Nou, veel, ik vond hem achteraf heel erg grappig. Um, op dat moment had ik zoiets van ja, weet je, als het zo is, nou, het kan, me, kan me bijna niet voorstellen, maar het zal wel. Ja. En toen bleek inderdaad het een grapje te zijn. Dus toen uh, was het natuurlijk uh, grappig en lachen. <laughs> ik, denk, ik hou wel van een grapje dus. Ja, nee, zeker. Dat was ook te zien. Je reageert er altijd lekker positief op. En nou, uh, gewoon lol. En uh, dat is heel erg belangrijk, want anders heb je heel snel ruzie. Ja, zeker. Um, deze vraag had ik eigenlijk niet op mijn lijstje gestaan. Maar hij is vanmorgen toch op Facebook gesteld. En ik weet zeker wat. Ik kijk af en toe wel naar de Utopianen Live bijvoorbeeld op Facebook. En dan zie je altijd die vraag. Kijk je nog Utopia? Nou, daar kan ik heel kort over zijn. Ik kijk absoluut geen Utopia meer. Nee, nee. Ik, En sterker nog, ik heb het eigenlijk nooit gekeken... ook niet voor ik erin ging. Nou ja, echt een paar dat ik dacht van... nou, ik moet toch even weten waar ik ga belanden. Maar um, nee, ik, zo heb ik ook toen ik eruit ging... een paar afleveringen gezien. Maar dat zit eigenlijk. Dus ik ja. heb uh, nou, eigenlijk één aflevering gezien. Dat was de aflevering waar ik aankondigde dat ik wegging. De aflevering dat ik vertrok heb ik niet eens gekeken. Nee. Maar um, nee, ja, en af en toe zie je een paar beelden voorbij schieten. Weet je wel, dat mensen zeggen... nou Bjorn, dit moet je echt even zien. Weet je wel, dat soort dingen. Maar voor de rest, uh, nee, eigenlijk uh, helemaal niet... En wat meestal als een utopia vertrekt, dan is hij ook echt gewoon weg. En heel af en toe zie je nog een flashback van toen. Ja. En dan is het ook echt gewoon klaar. Ja, nou ja ik ja. ben uh, bijvoorbeeld nog bij het hek geweest om uh, Rowena even een hart onder de riem te steken. Weet je. Want die heeft, ja. had het gewoon nodig. En dat uh, vond ik in ieder geval. En ik hoorde dat ze het vaak over me had. En dat ze me miste. En nou ja, dat ze het zwaar had, dat, dat uh, hoorde ik dan van anderen. Ja. Dus dat heb ik dan wel gedaan. Maar voor de rest, ja, weet je, het is een, een einde hoofdstuk. En uh, een bijzondere, bijzondere mooie tijd geweest. En hele mooie dingen mogen doen. En ja, dan moet je gewoon verder. En dan moet je zorgen dat je je dromen waar kan gaan maken die, die je hebt. Nee, dat is helemaal uh, waar. Uh, Bjorn um, we gaan zo meteen uh, nog eventjes verder praten natuurlijk. Over, uh, ik denk dat je nog genoeg te vertellen hebt. We gaan eerst even naar een plaatje. <lacht> Sugar Baby Love, ja, hij gaat uh, stoppen met zingen, heeft hij uh, aangekondigd. En uh, ja, binnenkort zijn uh, afscheids, uh, ja, afscheidsconcert. Maar hij heeft wel aangegeven dat hij volg tot 2017, juli 2017, gaat... Uh, Optreden. Dus we zijn nog niet helemaal van de Zangkunst af. Maar dat hoeft ook niet, want uh, hij gaat binnenkort ook weer een leuke cd uitbrengen. Dus daar zullen we binnenkort zeker meer aandacht aan besteden hier bij CFM in de Avond Live. We gaan naar het laatste plaatje van deze uur en we komen zo meteen gewoon weer terug. En Bjorn blijft nog eventjes zitten bij de microfoon. Thought I heard you say no strings attached, so low But there you go, I bet you need the money And what about the A's crawling up your sleeve You think I'm paranoid, well it's plain to see You dwell in hell, home is where the heart is